Dit is door al negens met het NOS-journaal. Duitsland is wereldkampioen voetbal geworden door Argentinië met 1-0 te verslaan. Die overwinning is vannacht bij de Oosterburen massaal gevierd. In Berlijn feesten honderdduizenden mensen bij de Brandenburger Tor... en reden automobilisten toeterend door de straten. En ook in andere Duitse steden was het feest. In de finale in Rio de Janeiro werd Argentinië in de verlenging verslagen. Mario Götze maakte voor de Duitsers het winnende doelpunt. Morgen wordt het Duitse elftal in Berlijn bij de Brandenburger Tor gehuldigd. Brazilië heeft bondscoach Felipe Scolari aan de kant gezet, zo melden diverse media. De trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor het matige spel van de Brazilianen tijdens het WK. Brazilië verloor de halve finale van Duitsland met 7-1... en de troostfinale werd van Nederland verloren met 3-0. Brazilië werd uiteindelijk vierde. Onder Scolari won het team vorig jaar nog de Confederations Cup. En in een eerder dienstverband leidde Scolari de Brazilianen in 2002 naar de wereldtitel. Wie hem opvolgt is nog niet duidelijk. Zo'n 17.000 Palestijnen zijn volgens de Verenigde Naties het noorden van de Gaza-strook ontvlucht. Ze krijgen van de vluchtelingenorganisatie onderdak in VN-scholen die als schuilplaats zijn ingericht. Israël strooide gisteren boven het noorden van de Gaza-strook flyers uit... waarin werd gewaarschuwd dat het gebied opnieuw wordt gebombardeerd. De spoorwegen hebben korte tijd last gehad van een storing tussen Gouda en Vleuten. Er was een bovenleiding kapot. Daardoor reden er even geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en Den Haag. Treinverkeer komt nu weer op gang, zegt de NS. Het weer, eerst nog wat nevel en mist. Verder vooral in het zuiden en zuidwesten geregeld zon. In het noorden, oosten en zuidoosten is meer bewolking en is kans op een bui. Het wordt vandaag 20 tot 22 graden. Morgen droog, tamelijk zonnig en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS journaal Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er fiete op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 2 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Zevenhuizen 2. A15 Gorkem richting Rotterdam bij Hardingsveld Griesendam 3 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 3. Op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond 2. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Knopend Vaanplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zet je radio in het Dit is ZFM Zandvoort. Een heerlijk beginnen van een nieuwe aflevering van Stanford op Zaterdag bij CFM. Jordi, Gloria en Stefan samen met de Miami samen zien. Dat was de Bad Boys. Het is acht over twee. Goedemiddag en welkom bij Stanford op Zaterdag. En goedemiddag, bad Albert-Jan. Goedemiddag, uh, bad boy Harms. Hé, groetjes ermee. Goed, en met u? Ja, ook goed. Ja, en we begon vandaag zo mooi met het mooie weer. Ja, Lek zei dat het zonnig zou worden, dus uh, ik ben ja. er helemaal voorbereid. Ja, je ziet ook zomers uit. Ja, toch? Oh, ja, Jij, zeker. Ook. Jij ook. En wij zitten weer lekker weer binnen, hè? Dat bedoel ik, drie uur lang. Goed, luisteraars, wat gaan we vandaag doen op Zandvoort op zaterdag? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand... Want wellicht dat er een evenement is in of rondom Zandvoort die uw aandacht verdient. Dan kunt u gelijk even meeschrijven. Dat allemaal rond de klok van half vier. Half drie het weerbericht. En jij had op onze ZFM app al gezegd dat we naar het strand zouden moeten. Voor onze enige echte weerman Lex van der Hoorn. Maar ik ben erg benieuwd want het is een beetje betrekt een beetje. Hè? Ik ook. Maar volgens mij zit hij gewoon op het strand. Nou, in ieder geval om half drie het enige echte Zandvoortse weer door onze enige echte weerman Lex van der Hoorn. Rond de klok van een kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. En waar kan het anders over gaan dan over vakantie? Want de vakanties zijn begonnen, hè? Iedereen maakt zich klaar of is al onderweg naar het zonnige zuiden. Dus het gedicht van de week gaat, dit, gaat vandaag over vakantie vieren. Half vijf hebben we het dier van de week en die luistert naar de naam Dickie. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. En rond de klok van kwart voor drie gaan we bellen met Bob. En Bob is de drijvende uh, uh, figuur achter een strandevenement wat vanmiddag plaats gaat vinden... en bij de Safari Club, en daar willen we natuurlijk alles van weten... en na afloop van het interview mogen we twee keer twee vrijkaarten weggeven... voor dit prachtige evenement. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en maak kans op twee vrijkaarten... voor dit mini-festival op het strand bij de Safari Club. Daar meer over rond de klok van kwart voor drie. Uiteraard gaan we ook weer bellen met Joop van Nes, niet zozeer voor het voetbal, dan wel voor de Haarlem Honkbalweek die gisteravond begonnen is met de wedstrijd tussen USA en Japan of China, moet ik zeggen. Uh, dat allemaal om kwart over drie. Dus dan meer informatie over de Haarlem Honkbalweek. Het laatste uur hebben we natuurlijk nog. We volgen voor u de komende drie uur de Tour de France vandaag de achtste etappe. Kijken we vooruit naar de troostfinale van het WK Voetbal tussen Nederland en Brazilië. En we hebben natuurlijk Formule 1 nieuws en sport kort. Dus ik zou zeggen, genoeg items, eh, actualiteiten... om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Zo, weer een vol programma tussen 2 en 5 bij ZFM. Is echt het al zijn begonnen. We gaan naar het zuiden. Tour de France. Daar hoort talige muziek bij morgen trouwens, bij Zonvoort op zondag. Bij uh, Andor zoombergen alleen maar talige muziek. Wij komen alvast een klein beetje in de stemming met Frans Galle. <middels> 5 bij CIVM Zalvert op zondag. Dus alleen maar Fransstalige muziek. We hebben dus hier in morgen het programma gepresenteerd... door collega Andor Zonbergen. We kwamen alvast een klein beetje in de stemming... met deze van Frans Garen. Dat was Ella Ella. Ja, de zomer gaat eraan komen, Albert-Jan. Je zei het al, zomervakanties zijn begonnen. En daar hoort natuurlijk ook een zomerhit bij. Nou, volgens velen gaat de volgende plaat die we gaan draaien... de zomerhit van 2014 worden... Hele simpele tekst hier is salsa tequila. Even afwachten of dit daadwerkelijk de zomerrit van 2014 gaat worden. Maar hij is wel aardig onderweg om het inderdaad te worden. Deze Anders Nielsen, je hoort hem met een hele eenvoudige tekst. En je pakt een paar woordjes in je gooit er een onderdoor... en je hebt salsa tequila. Het is 18 over 2 geworden bij Zalvert zaterdag. Tijd voor een tweetal politieberichten, Albert-Jan. Ja, allereerst luisteraars het doorrijden na een ongeval. Vanmorgen is een onbekende automobilist doorgereden... nadat hij een verkeersongeluk had veroorzaakt aan de Kostverlorenstraat. Rond kwart over vijf vanmorgen reed het voertuig tegen de auto... van een 46-jarige automobiliste op de kruising met de Sofiaweg. Vervolgens ging de onbekende er met hoge snelheid vandoor. De automobiliste is met de schrik vrijgekomen, maar haar auto is vermoedelijk totaal los. De politie is op zoek naar de doorrijder... die reed in een zwarte Golf 5 met geblindeerde ramen... En vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900 8844, 0900 8844, Anoniem melden kan ook via 0800 7000, 0800 7000. En dat betreft hier nogmaals een zwarte Golf 5 met geblindeerde ramen. En dan slecht nieuws voor café De Klikspaan. Café De Klikspaan aan de Haltestraat 1919B moet de komende week om 11 uur zijn deuren sluiten. Dit heeft burgemeester Niek Meijer besloten. Aanleiding voor de vervroegde sluitingstijd is een ernstig geweldsincident. Uh, Daarnaast was, de, daarnaast was tijdens het incident geen leidinggevende aanwezig. De exploitant van het horecabedrijf krijgt een bestuurlijke maatregel... uit het sanctiebeleid drank en horeca opgelegd. Daarom eh, is de klikspaan vanaf gisteravond, eh, vrijdag 11 juni, juli... tot en met donderdag 17 juli eh, om 11 uur dicht... in plaats van 3 uur s'nachts. Vanaf 18 juli eh, mag Café de Klikspaan weer open... en de gebruikelijke openingstijden hanteren. Tot zover. Dat waren de politieberichten bij CFM. Ja, we gaan een verzoekplaats... Ja, want er is iemand uh, uh, ja, verhuisd, hè? Ja, Fred en Sabrina. Van harte gefeliciteerd. Ze hebben een eigen huis, een plek onder de zon... en wilden graag deze plaat horen. Nou, met alle liefde gedraaid op de zaterdagmiddag van C.F.M. Hier is er René Vroger. Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom... Geen idee, geen benul, wat de smaak van honger is... Als ik gezinnen vond te koken... Dan loop ik even naar de markt voor een mootgebakte vis...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 Dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Oh, een eigen huis, een plek onder de stroom. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was.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 Fast hier voor het weer twee hits van Dat allemaal bij Zoverd op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Als eerste door de René Vroger en een eigen huis. De plaats die we speciaal voor Sabine en Fred rijden. En natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie eigen huis. achteraan uit de jaren 80. Naar Rada Michael Wolden was dat. En Kimmy, Kimmy, kimmy. Zo dadelijk om half drie krijg je het CFM weerbericht met Lex van der En daadwerkelijk, we moeten hem gaan bellen. Ja, dat Want anders wel. zou hij er wel maar zijn. Zou, hij zou thuis kunnen zitten of op het strand. Wat ja, denk dat je? kan ook nog. Nou, ik nou. denk toch op het strand. Ah, Oké, okay. nou dat gaan we proberen. Maar eerst even een ander kort bericht, Albertjan. Ko <laughs> of niet? <laughs> ja, ik zal het kort houden, okay. meneer Rob. Uh, ik zou als eens gezegd uh, in, de in de aanloop uh, naar dit, uh, dit programma... De, vandaag de achtste etappe van de Tour de France. En uh, de achtste etappe van de Tour de France van Tomblaine naar Grealmer... is 161 kilometer en kent een finish bergop. En uh, er is al een behoorlijke tegenvaller voor de Belkin-ploeg want een uh, enorme dreun voor deze ploeg is namelijk... Stef Clement heeft de Tour de France uh, verlaten. De, de Nederlander zou Balkenmollema in de bergen bij moeten staan... maar kon na een zware val niet verder de 31-jarige Clement is de eerste Nederlandse wielrenner... die de Tour vroegtijdig verlaat. Volgens zijn ploeg was Clement duizelig en had hij pijn aan zijn elleboog. In het ziekenhuis werd echter geen breuken geconstateerd, liet Belkin weten. Wel heeft de knecht kneuzingen aan de elleboog en de schouder. Dus een erg verlies voor de Belkin-ploeg. En met name natuurlijk voor de kopman van deze ploeg. Dat wat betreft het Tour de Frans nieuws... ja, daar gaan we een gouden oude draaien. Hier zijn de tokens en de lion sleeps tonight. is wel een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 We uithouden op strand strand, denk ik, uh, over John Toch wel, hè? Ja, wel En als je deze muziek dan uh, uit de radio hoort komen, dan is het helemaal goed. Je hoorde de Buena Vista Social Club en chang. tjong. Laten we snel gaan naar het strand, naar Lex van de Hoorn. Goedemiddag, Lex. Welkom. Goedemiddag, Rob. Ja, zit je daar lekker? Of lig je daar lekker? Nou, ik zit wel lekker, hoor. Ja, toch? Alleen, het valt een beetje tegen met die zon. Nee, het begon zo goed vandaag. En het begon zo goed vandaag. Het begon zo goed, ja. Het uh, was na een uur of elf, van elf tot één, toen heeft de zon uh, lekker geschenen. Toen was het uh, best wel zonnig. Maar uh, Rob, je gelooft het niet. Ik heb net de satellietfoto even bekeken. Ja? En er hangt een bewolking vanaf de Noordzee, precies boven Zandvoort. Ja, je gelooft het niet. Dus ze zitten bij mij een beetje de boel te verpesten. want kijk, er staat nou op mijn website en uh, er staat nu op tv ook dat het meest zonnig zou zijn en dat het eerst wat bewolkt zou zijn. Maar uh, ja, uh, ik, ik kan mijn website nou niet veranderen natuurlijk, hè? Nee, precies. En uh, ik ging daar helemaal vooruit. Ik zei tegen iedereen, nou vanmiddag wordt het toch een partij zonnig? Ja, precies. ja, nou dat dacht ik dus ook. Ja. <laughs> en, maar, maar, maar ze zitten daar boven een beetje de boel te verpesten. Hmm. Het, is, het is precies uh, in, de, in de omgeving van Zandvoort vanaf de Noordzee een, een wolkenstrook. En ja, dat, dat, uh, daar moeten we het vandaag even mee doen, dat, uh, Het is niet anders, maar het is best wel lekker weer op strand, hoor. Ik, ik zit nu op het strand en uh, het, is, het is best het is een graadje of 20. Er staat weinig wind en een, een beetje waterig zonnetje. Maar lekker weer om een biertje te drinken op strand hoor. Maar het is best wel goed. En er staat uh, vrijwel geen wind. En de temperatuur die uh, staat op mijn website als 23 graden. Maar doordat er wat minder zon is, komt er een, uh, nou, een graad of 20 uh, halen we wel hoor. Dus het is best wel aangenaam. Maar morgen is het heel anders. Oh jee. Dan hebben we wolken... Ja, dan is het toch wel heel anders. Dan hebben we wolkenvelden en dan is er een buienkans. En er staat een, een matige zuidwestenwind. En de temperatuur die uh, komt ook uit op een graad of 20 Maar ja, het is niet zo aangenaam morgen als nu. En dat is maandag is het ook het geval. Heb je ook nog goed nieuws? Uh, ja, ja. ja, ja. Oh. Dat, bewaren, dat bewaren we voor het laatst op. Helemaal goed. Ja, dat, bewaar, dat bewaren we voor het laatst. Anders blijven ze niet luisteren. Uh, <laughs> maandag. Dan is het eerst bewolkt en dan in de middag kan het opklaren. En het is dan overwegend droog bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dan zit die wind weer in het noordwesten. En een maximale temperatuur van ongeveer 19 graden. Dat is toch wel iets, iets beneden normaal. Want de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is ongeveer 21 graden. Dus 2 graden minder? Hmm. Ja, 2 graden minder. 10, ongeveer 10% minder dus. Hè. En dinsdag dan uh, is het uh, meest bewolkt en dan is er kans op wat motregen. Ja, het mooie weer komt later. Met een uh, matige zuidwestenwind. En die temperatuur zit dan ook op ongeveer de 20 graden. Trouwens, het uh, zonnetje komt erbij nu. Hé, hey, kijk. Dat, ja, het wordt weer wat warmer. <hijf> uh, nou, dan gaan we naar de verdere vooruitzichten op Ja, ik ben heel benieuwd. Lex. laat maar horen. Ja. We hebben dus de eerste dagen na het weekend hebben we onstabiel zomerweer. Met iets onder normale temperaturen, zoals ik dus net vertelde. Maar in de tweede helft van de week, en dat is met name op woensdag en donderdag... dan wordt het warmer en krijgen we meer zon. Kijk, ja, daar houden dan, we van. Ja, precies. En als je nog een duik in de zee wil nemen, dat kan... Dat is ongeveer 19,5 graad er zit, uh, zit uh, de watertemperatuur, als je de zee ingaat. En voor de cabrio-rijers vanaf uh, woensdag uh, cabrio weer? Ja, woensdag en donderdag kan dat dak eraf. Nee, helemaal goed, gaat het dak eraf? <laughs> gaat het dak eraf. Hey Lex, uh, geweldig. Nou, geniet even lekker uh, nog uh, op straat voor Zalvoort. Best uithouden, zei je net. Ja, en willen dan, de mensen jou volgen? Dan. Dat kan ook, hè? Ja hoor, dan kan je achter me aanlopen. Ja, precies. Via Twitter. <laughs> Ja, dan kan je me vinden op Twitter op at Meteopagina. Op internet op www.meteopagina.nl. En natuurlijk op tekst-TV uh, hè. CFM TV kanaal 40. Kanaal 40. En uh, volgende week ben ik er weer. Helemaal goed, Lex. Geniet er vandaag nog even van in volgende week dan gaan we je weer bellen. Zullen okay. we dat aanspreken? Doen we. Doen we, dankjewel okay. Lex. Hoi. hoi. hoi. Dat was het weer. En dat was het weer met Lex van der Hoorn. Volgende week uiteraard bij Soft op zaterdag. Meer zo rond half drie. Eerst meer en meer muziek en zonadag gaan we het hebben over... Strandverblijf, het minifestival op het strand. Maar eerst onder meer deze van Mr. Props. Hier is Waves. My face above the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon at times. You are not around, You're slowly drifting.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 Uiteraard uh, zijn grote hit single Waves bij CFM 13.30, half drie. Wat gaat het uh, vanavond worden, Albert-Jan? Oh, nou, het gaat om miljoenen. Maar het gaat te... om miljoenen, ja. maar wie gaat winnen? Oh, nou, Nederland moet gewoon zijn eerst een sportieve plicht doen en winnen. Daarom ja, dat uit. vind ik nou ook, dat vind ik nou ook. En als je ziet hoeveel geld we daar nog mee kunnen verdienen... Die gaan wel winnen, hoor. We zijn benieuwd, we gaan de wedstrijd volgen vanavond Nederland... tegen Brazilië om de derde en de vierde plek. Het gaat eigenlijk nergens meer over, maar de hamsters hangen nog bij jou, zie ik. Ja, morgen niet meer. Bij mij is hij al weg. Ja, ik ja. zie hem niet meer. <laughs> weg, hamster. Wil je meekijken trouwens in de studio van CFM? Ga dan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Ik kijk live mee in de studio van CFM. Deze was voor Frankie. Hè? Deze was speciaal voor uh, de Frankie, <laughs> de, de single van uh, Sister Sledge. Ja, we gaan het hebben over een uh, groot strandfeest wat er uh, vandaag aan gaat komen, Albert-Jan. Ja, een mini-festival op het strand van Zandvoort. En daarvoor hebben we aan de telefoon Bob. Bob, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag, heren. Waar ben jij op dit moment, Bob? Nou, ik, uh, ik sta op dit moment met mijn blote voeten in het zand van de safari-club in, uh, in Zandvoort. Oké, hoe komt dat zo? Hoe is dat zo gekomen? Hoe komt dat zo? Nou, dat is een, een goede vraag. Uh, eigenlijk de meeste mensen die hier vandaan komen zijn allemaal uh, Amsterdammers. En uh, in de herfst- en wintermaanden organiseer ik daar altijd een feest dat heet Prachtverblijf. En het idee van dat feest is dat de mensen uh, lekker overdag gaan uh, feesten in de plaats van midden in de nacht. Uh, het voordeel daarvan is natuurlijk dat je lekker vroeg in bed ligt en de volgende dag weer vlisje thuis bent. Dat is, de, dat is eigenlijk het thema. Hè? Dat je, van die festivals die uh, in Amsterdam. Is, schijnt het al een begrip te zijn, hè? Ja, dat is, uh, dat is correct. Daar, uh, daar doen we het inmiddels twee jaar. En dan zijn we altijd, uh, altijd uitgekocht. En we beginnen dan om uh, twee uur middags. en dan stoppen we rond middernacht. En uh, we dachten, nou, weet je wat we doen. We gaan het ook een keer uh, in de zomer doen. En uh, zodoende hebben we dit mini-festival aan het strand uh, georganiseerd. Uh, je gaf het ook al een beetje aan in het begin van het interview. Uh, jullie hebben uh, een duidelijke link naar de Safari Club. Ja, ja, nou er is wat personeel van de safari-club zijn normaal gesproken bij ons op de feest aanwezig. En uh, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, uh, leuk volk. En zodoende dachten we nou, als we dan ergens een uh, festival gaan organiseren, dan doen we het uh, in het zand van Zandbord bij de safari-club. En uh, zodoende zijn we hier terecht gekomen. En uh, jullie zijn dus al begonnen, als het goed is, om twee uur, of hoe laat gaan jullie beginnen? Nee, we zijn al om één uur uh, begonnen en hey. het strand staat al vol met uh, mensen. Geweldig. Hartstikke goed initiatief. Een onderliggende motto is: gewoon op tijd beginnen. En dan ben je nog op een redelijke tijd thuis. Zodat je dan de volgende dag weer fris en fruitig uit je bed kan komen. Uh, Bob, wat, wat, waar gaan jullie de mensen op tracteren uh, tijdens dit uh, mini-festival? Nou, we hebben twee, uh, twee areas. Uh, we hebben een buitengedeelte, lekker in het strand, waar de hele zomerse muziek wordt gedraaid. Op dit moment is het uh, reggae. En dat gaat langzaam open naar uh, rustige house. En we houden het lekker vrolijk vandaag. En dan hebben we nog een tweede veldje waarin alles gedraaid uh, mag worden, behalve house. En uh, dat is gewoon een verrassing voor iedereen die hier vandaag uh, aanwezig is. Oké, okay, en uh, hoeveel mensen verwacht je, of zijn er uh, inmiddels al uh, aanwezig? Nou, we lopen op dit moment een man of 200 hier in, uh, op het strand. En uh, we verwachten wel uh, met dit mooie weer 500, 600 mensen. Jeetje, wat een geweldig initiatief. Hartstikke goed. Uh, Oké, okay. uh, dus uh, kan je misschien wat, nog wat namen noemen van de, de, de dj's die we achter de présence geven vanmiddag? Ja, nou, dat, dat zou ik kunnen doen. Dat is uh, in ieder geval uh, Tetero, uh, Twee Mannen en een Paardenkop en Verdi. Maar wat misschien interessanter is om te vertellen, het draait hier niet om de dj's, het draait hier om de sfeer. En daarom hebben we ook allerlei activiteiten hier uh, staan die sfeerverhogend zijn. We hebben sprinkers, ballenbakken, we hebben zo'n beetje yoga in het strand. We hebben sangria-barren, we hebben allemaal leuke activiteiten... om de sfeer te verhogen en daar het eigenlijk om. Goed, uh, uh, Zandvoort is die graag naar dat uh, mini-festival van jullie toe willen. Uh, wat is de entreeprijs? De entreeprijs is 20 euro aan de deur en dat is iedere eurocent waard. <laughs> dat kan ik me iets meer voorstellen, Bob. Met zo'n met zo diversiteit aan, uh, aan dj's die, uh, die, die meewerken. Maar je hebt ook nog goed bericht voor de CFM-luisteraars, hè? Absoluut. Ik mag uh, twee kaarten weggeven of twee keer twee kaarten zelfs aan de uh, trouwe luisteraars. Dus uh, ik zou zeggen, uh, verzinnen een mooie prijsvraag en stuur ze deze kant op en uh, maak die luisteraars gelukkig. Gaan we regelen, Bob. Bob, nogmaals. Okay. Hartelijk bedankt dat je even live in de uitzending hebt willen komen. Nog bedankt voor de twee keer twee vrijkaarten die wij mogen uh, verloten on onder onze luisteraars. En we wensen je erg veel succes met dit uh, geweldige initiatief. Bob, nog even één vraagje. Ja. De Safari Club, waar kunnen mensen die vinden? Waar kunnen de Safari Club de mensen vinden? Nou, dat is eigenlijk, uh, ik zou niet goed de straat aan weten, maar het zit naast de Ubuntu. En uh, aan de rechterkant zit zout en daartussen zit het. Uh, als, je op de, als je op de boulevard loopt, het is, het is vlak bij, de kas, bij het casino. En uh, als je de gekleurde vlaggen ziet en de muziek hoort, uh, hoort bonken, dan zit je goed. Bij de Zuidboulevard dus? Juist. Oké, okay, Bob, heel veel plezier vandaag en tot een andere keer. Oké, okay. bedankt mannen. Dankjewel. Yes. en de kaarten die gaan wij zo dadelijk weggeven. Blijf daarvoor luisteren naar zie zal even wat je daarvoor moet doen. Maar eerst gaan we weer een lekker hitje van dit moment draaien. Hier is Nico en Vins, en Emma Ron. Just out. Van de grote hits van dit moment hoorde je bij CFM Salvat op zaterdag. Dat was Nico en Vins en M.I. Ron. Ja, zojuist so spraken wij met uh, Bob. Gaat over het feestrandverblijf. Uh, wat uh, momenteel plaatsvindt bij de safari-club, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, zoals je hebt uh, ge gehoord... mogen we twee keer twee vrijkaarten weggeven voor dit, uh, voor dit geweldige evenement. Wat is dus om één uur al is begonnen en toch, toch doorgaat tot een uur of twaalf. Met van allerlei soorten dj's en muziek. Uh, ja, heb jij iets leuks verzonnen? Ja, wat denk je van het Nederlands Elftal? We spelen nog één keertje vanavond tegen Brazilië. Nou heeft CFM daar lekker aan meegedaan. Je hebt de foto's waarschijnlijk wel gezien op Facebook. De hamsters hingen en hangen aan de microfoons bij CFM. En ja, onze vraag is van hoeveel hamsters hangen er op dit moment nog? Juist. Hoeveel hamsters hangen er op dit moment in de studio van CFM? Dus kan ja. je natuurlijk gewoon gokken. Kan. Maar je kan ook even kijken op www.zv-live.nl Kijk je live mee in de studio en dan kan je ze vanzelf tellen. Ja, Toch? zeker. En dan hebben we het over de tafel waaraan ik zit. Ja, precies. Daar gaat het om. Dus uh, hoeveel hamsters hangen er aan de, mijn spreektafel? Nou, de eerste die het uh, juiste antwoord uh, doorbelt naar de studio aan de Tolweg... die krijgt een tweetal vrijkaarten. A 20 euro per stuk, he, nou, vergeet, dat niet. vergeet dat niet. En een geweldig gevarieerd muziekprogramma. Een heerlijk feest op het strand bij de Safari Club. Zo is het. Bel daarvoor naar 023 57 303 93, 023-57-30393. Nog even de vraag. Hoeveel hamsters hebben wij hangen in de studio van CFM? Weet je het juist al voort? Bel dan nu, 57-30393. En jij wint een tweetal vrijkaarten voor dat geweldige feest van vanmiddag, hè? Strong verblijf bij de Safari Club. Hier is de Summer Jam.